8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt weer. Acteur Gregor Frenkel Frank overleden. En Emmense Olifant weer uit de greppel.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 De vrouwen kwamen het licht. Toen bleek dat het apparaat niet goed functioneerde. Premier Rutte heeft vorige week op het allerlaatste moment te horen gekregen dat hij niet welkom was voor een werkbezoek aan Bulgarije. Rutte kreeg te horen dat zijn bezoek niet gelegen kwam wegens een heel zwaar debat over de Bulgaarse begroting. Het bezoek zou het afgelopen weekend zijn begonnen, zo schrijft het Financieel Dagblad. De late afzegging komt op een moment dat de spanningen tussen Nederland en Bulgarije hoog oplopen. Dat komt door het Nederlandse veto tegen de aansluiting van Roemenië en Bulgarije bij de paspoortvrije Schengenzone. Acteur en tekstschrijver Gregor Frenkel-Frank is overleden. Hij was onder meer bekend als panelid van het Cairo programma Ook Dat Nog en het programma Cursief, dat in de jaren zeventig een hit was op de radio en later ook op tv. Naast zijn presenteerwerk vertaalde Franco Frank de afleveringen van de tv-serie Hadi Pa uit het Engels. Verder schreef hij de tekst van de Elephant Song, waarmee zanger Kamal in 1975 een hit had. Als acteur was hij te zien in films van onder meer zijn broer Dimitri en in drie krimis. Gregor Franco Frank is 82 jaar geworden. Olifant Ratza staat weer in zijn stal in Dierenpark Emmen. Hij is op eigen kracht naar zijn verblijf gelopen. De olifant, een mannetje van 45, werd gistermiddag door andere olifanten in de greppel geduwd. En daarbij liep hij schaafwonden op en brak hij een slagtand. Een bezoeker raakte lichtgewond doordat ze door een stuk slagtand werd geraakt.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 Timoshenko werd eerder deze maand veroordeeld tot zeven jaar cel wegens machtsmisbruik. Critici zeggen dat Timoshenko in de cel zit omdat ze de belangrijkste rivaal is van president Janukovic. Een basisschool in Hengelo is gisteravond zwaar beschadigd door een brand. De leerlingen van de Wilbertschool kunnen in elk geval vandaag niet naar school. De brand brak rond negen uur uit en was vrij snel onder controle. Een deel van de bovenverdieping is verwoest, maar de lokalen op de benedenverdieping zijn grotendeels gespaard gebleven.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 Dan het weer nog. Vanochtend eerst grijs en kans op een mistbank. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. In het noorden wordt het 15 graden, in het zuiden 17. Morgen eerst zonnig, later bewolking en in de middag wat regen. Het wordt een graad of 16. ANWB-verkeersinformatie met een dikke veertigtal files. Het is een vrij normale spits op de meeste plekken. Ik pik even de plekken eruit waar je de meeste vertraging oploopt. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp, 10 kilometer. En er staat zelfs 19 kilometer op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal West en Driebergen. De rechterrijstok is dicht bij Driebergen, want er staat een kapotte vrachtwagen.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 Goedemorgen staan zo stil bij het overlijden van acteur en tekstschrijver Gregor Frinkel-Frank. Dat doen we met Hans Beum. En we hebben het over het CDA. Het gaat op zijn zachts gezegd niet zo goed met die partij. De gemoederen lopen hoog op over de kwestie Mauro. En ik ga luisteren naar de mensen en ook uh, horen uh, waar de pijn zit bij veel mensen. We hadden CDA-minister Leers op het congres afgelopen zaterdag. En met Marcel Bril in Den Haag bespreken we hoe het CDA zichzelf nog kan redden. Want de kritiek blijft maar toenemen en de partij blijft maar dalen in de peilingen. Ja, Het gaat niet goed hè, met het CDA. Gisteren nog bleek uit een peiling. Maar ze hadden het erover dat de partij op een historisch dieptepunt staat. Elf zetels zou de partij nu halen. Ook de CDA-top zelf geeft toe dat het slecht gaat. Dat werd duidelijk op het partijcongres van afgelopen zaterdag. Tijdens de speeches spraken vicepremier Verhagen en partijvoorzitter Peetoom over de staat van het CDA. Een opgewekt gezelschap is anders. Wie nu meteen wonderen verwacht in de peilingen. En wie verwacht dat we soepel terugveren... van die enorme dreun van de Kamerverkiezingen... die miskent de opgave van het CDA. Er is achterstallig denkwerk. We hebben een bleek profiel. En we moeten de club moderniseren. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemers... maar de weg naar herstel ook. Laten we er niet omheen draaien. Het zijn zware tijden. Zware tijden voor Europa voor ons land, maar ook voor onze partij. Dat mag je wel zeggen. Als laatste hoorde u minister Maxime Verhagen. Marcel Bril in Den Haag. Marcel, ja, het klinkt allemaal somber... en die peilingen, inderdaad, daar zitten weinig wonderen in. Maar hoe komt het nou? Waarom, waarom daalt die partij zo? Ja, het CDA is op dit moment toch wel echt wel een beetje de weg kwijt. Er ontbreekt een duidelijk verhaal. Er is oneenigheid, er is geruzie. Ja, dat bij elkaar opgeteld. Ja, dat snappen de mensen die aan de top van de partij staan ook wel... dat het niet goed gaat met de partij... als je op al die vlakken uh, gewoon geen uh, richting kunt geven op dit moment. En jij was op dat congres van afgelopen zaterdag, Maasel, dat uh, vooral door Mauro werd overheerst. Uh, hoe zou je de stemming omschrijven? Nou, het was zeker geen uh, groot feest. Dat uh, is uh, een understatement, denk ik. Toch wordt er geprobeerd om toch ook wel hoop uit te stralen. En eerlijk is eerlijk, als je mensen spreekt, dan zijn er uh, best nog wel veel van die mensen die geloven dat het CDA weer uit het dal zal krabbelen. Niet meteen, we hoorden partijvoorzitter Peter om het al zeggen, maar wel op de langere termijn. Maar dan zijn er wel twee dingen echt essentieel. Weer een nieuw, duidelijk... En goed verhaal bedenken, want daar ontbreekt het dus nu echt aan. En eenheid in de partij, de wil om er samen uit te komen, dat moet toch ook wel weer gaan uh, overheersen. Nou, met de verdeeldheid over het lot van Mauro, is uh, de eenheid uh, nu even ver te zoeken. Nee, nou. dat, sorry, dat, daar zitten ze hem ook uh, het lastige in. Hè? Die, die christelijke waarden zoals compassie en barmhartigheid. Ja, die woorden hoorde uh, je vaak op het congres. Ja, ja maar, maar, maar dat is juist de, de bestuurlijke spagaat waarin ze zitten volgens mij. Dat dat lastig te vertalen. Valt naar nu, die, bijvoorbeeld de kwestie Mauro. Ja, inderdaad, dat is een hele. Wat doe je met de uitgangspunten van het CDA? En wat doe je met procedures? Wat doe je met de wet die er nu is? Nou, over dat dilemma werd inderdaad erg veel gesproken op het congres. Ja, en dan Verhagen, want ik wil er gelijk op inhaken. Die riep ook op tot eensgezindheid. En zelfs, hij dreigde. Stel dat er geen eensgezindheid is, wat dan? Maar is het wel haalbaar? Is het te doen voor die fractie bijvoorbeeld alleen al? Ja, dat hangt erom, hoor. Tot nu toe blijven de dissidenten Koppenjan en Verrier bij dat Mauro moet blijven. En zegt de rest dat hij geen verblijfsvergunning mag hebben. Ja, en daar is na het congres dus weinig uh, aan veranderd. Terwijl alles en iedereen wel overigens beweert... dat ze er samen uit gaan komen, hoor. Maar zover is het domweg gewoon uh, nog niet. Het is ook al wel vaak gezegd... er is een politieke oplossing voor het CDA. Dat kan dat uh, studievisum zijn voor Mauro. Maar Koppenjan en Verrier zijn er uh, na vorige week... niet meer zo van overtuigd dat zo'n visum wel echt iets kan betekenen. Dat is vanwege allerlei redenen die vaak ook al genoemd zijn. Maar de komende dagen zal de rest van de fractie die twee proberen te overtuigen... dat het wel een goed idee is, zo'n uh, Nou, En als, zoals het er nu voor staat, lijkt dat de echte enige uitweg... Uh, om uit die uh, verdeeldheid te komen uh, voor het CDA. En als dat studievisum toch uiteindelijk niks wordt... Ja, dan zegt bijna de hele fractie, sorry, maar dan moet hij dus weg. Ja. Terwijl die twee dwarsliggers uh, kunnen blijven zeggen tot nu toe... ja, wij willen gewoon dat hij blijft. Dus dat zijn de problemen. Maar stel nou dat de CDA-fractie er wel uit... Komt, dan wordt de vraag uh, ook actueel. Slikken de zet en slikt de PVDA, PVV sorry, ook dat compromis? Nou, de belangen zijn dus groot voor de jongen zelf, voor de oppositie, uh, voor de uh, positie van de dissidenten en voor de geloofwaardigheid van het CDA. Goed, we laten heel even het CDA voor wat het is. Want uh, morgen wordt het een drukke dag hè, in de Tweede Kamer. Dan ja. zal er ook gesproken worden over de resultaten van. Daar is die weer, de Eurotop. Oh. Dat is nogal een onderwerp. Uh, wat zijn de heet hangijzers? Ja, het gaat erom uh, of de Tweede Kamer in meerderheid ervan overtuigd is... dat wat Rutte in ieder geval zegt, dat de euro gered is. Of dat ook daadwerkelijk zo is. En uh, daarbij speelt de PVDA een essentiële rol voor die steun. En uh, die spreekt in toename mate echt wel twijfels uit. We gisteren een aantal economen zeggen... dat ze kritisch zijn over dat uh, reddingsplan. Mm -hmm. uh, ja, dat debat zal gedeeltelijk een herhaling van zetten zijn... ten opzichte van al die andere debatten. Maar ik ben dus wel heel benieuwd, en dat is denk ik echt het hete aanreizen hoe de PvdA zich precies gaat opstellen dit keer. Ja, want, want uh, Plasek heeft onder andere gezegd dat hij naar de economen zou gaan luisteren. En inderdaad, wat jij zegt, die waren gisteren bepaald niet... Positief. Nee, inderdaad. Plasterk die heeft naar heel veel mensen te luisteren. Naar uh, de economen, naar zijn eigen fractie. Maar natuurlijk ook uh, naar de premier. Want dit is zo'n belangrijk onderwerp. En uh, voordat de definitieve knopen uh, doorgehakt gaan worden... willen de Kamerleden, waaronder dus de PvdA... echt wel horen wat de premier te zeggen heeft. Want een belangrijk, ingewikkeld en gevoelig onderwerp... Ja, daar wil iedereen natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Dus hoe het allemaal afloopt, dat moeten we nog even afwachten. Goed, dat doen we met jou samen. Politiek verslaggever Marcel Bril, dankjewel. Kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Acteur en tekstschrijver Gregor Frenkel-Frank is overleden. Hij is 82 geworden. Gregor Frenkel-Frank werd vooral bekend als panellid van het tv-programma Ook Dat Nog. U wilt gewoon onze kant van het verhaal niet horen, dat is het. U wilt dat wij zeggen, ja, wij discrimineren en dat doen we met opzet. Nou, dat is dus niet waar. Maar waarom vertelt u dan niet eerlijk wat er is gebeurd? Wat u daaraan gedaan heeft of dat dat niet mogelijk was? Maar dat domme gedraai en misverstanden en communicatiestoornissen... Ja, uh, en dan? Zag staan er honderd mensen op straat omdat ons bedrijf een stigma heeft. Ach, houd toch op, man. Als je wilt zorgen dat je bedrijf goed bekend blijft staan... Nou, moet je problemen oplossen en ze niet onder het tapijt schoffelen. Dat was de kenmerkende stem van Gregor Frenkel-Frank... tijdens een van die uitzendingen van Ook Dat Nog Samen Met. U hoorde hem ook Hans Beum. We hebben nu contact met Hans Beum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Beum heeft jarenlang, tien jaar geloof ik... met ja, meneer Frenkel-Frank samengewerkt in het ja. panel van Ook Dat Nog. Heeft u ja. mooie herinneringen aan die tijd? Ja. Hij was heel in, inspirerend en professioneel om eens samen te werken. En ook wel bijzonder, want hij had toch ja, een beetje dat oude chic, een beetje sophisticated. Hij, had, hij, hij droeg heel graag zo'n choker, zo'n zo zo kort sjaaltje om de nek. Dat, dat was al bijzonder. Hij had natuurlijk een enorm groot gevoel voor humor. kwam goed van pas in zijn werk ook. Hij was een reclame man. Uh, was heel goed met teksten, met woorden. Dat, dat hele, ook dat nog, dat, uh, dat heeft hij verzonnen. Heel treffend. Hè? Je, hebt, je hebt iets ergs, maar dan komt er nog, nog iets ergens bovenop. En die teksten voor die sketches, die schreef hij allemaal? Nee, nee. De, de, ook dat nog, de, uh, die, die, die uh, de titel van het programma. Oh, okay. Dat had hij verzonnen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel treffend. Uh, ja, maar ik, ik vond het wel opmerkelijk bij ook dat nog. Aan de ene kant was hij heel erg trots op dat succes. En het was toch leuk om, om met hem samen te werken. Aan de andere kant noemde hij dat altijd een zuur verdiend stuk brood. Dus daar dat zat iets, iets, uh, iets, iets opmerkelijks in. Maar, nee, goed, dat was zijn. Hij kwam uit een hele kunstzinnige familie. En hij had het heel vaak over zijn uh, jong overleden broer Dimitri Frank, Frank Die natuurlijk prachtige dingen gedaan heeft in, uh, voor Artistiek Nederland. En uh, ja, wat, wat bij Gregor ook erg opviel. Hij was uh, tot op hoge leeftijd nog uh, zeer uh, actief. Ook wel in zijn werk. Hij heeft nog heel lang heeft hij gewoon gewerkt voor die reclame. uh, reclamezaak. En hij heeft zijn 70ste verjaardag. Dat hebben we gevierd in een sportschool. Toen moesten we allemaal in uh, trainingspakken komen. Ja. En na afloop kregen we dan uh, Jules en hele gezonde hapjes en zo. Maar dat, hij had een vouwfiets achter in zijn auto. Als hij ergens toe reed, dan vond hij het vervelend in naar een stad. En dan zette hij hem aan de buitenkant neer. En dan ging hij op zijn fiets naar waar hij moest wezen. Dus dat, uh, dat hij was. Uh, hij was hard voor zichzelf. Soms ook hard is een oordeel voor anderen. Het, uh, hij hield van een uh, tegendraadse mening. Hij was uh, origineel. Dat is het, het, het woord wat het, wat het meest bij me opkomt. Ik hield op in 1999, na tien jaar, met ook dat nog. Maar ik heb nog jarenlang van uh, Gregor uh, bijzonder originele uh, kerstkaarten gekregen. Daar deed hij er erg veel werk voor, zowel qua tekst als qua foto. Dus dat... dat, dat uh, en hij was ook wel trouw aan... aan uh. Het laatste jaar ging het heel erg slecht met hem. Vertelde zijn zoon jury aan. Hij wist uh, op een gegeven moment niet meer wie hij was. Uh, maar ja, wat hij wat bovenal was, dat was origineel. Ja. Heeft hij het programma, meneer Bum, uh, tot grotere hoogte gebracht door zijn, door zijn inbreng? Hij was een een lid. Ja. Zo hebben we allemaal ons stukje bijgedragen. Maar Gregor was zeker een bijzonder... Kijk, Gregor, uh, we hadden allemaal, hij, hij was de oudere, uh, nog actieve... en, en barsige uh, man. Ja. Uh, de brompot ook. Uh, hier maar dat daar. was een rol, hè? Of nou, was hij nou, dat ook evenveel? Nou ja, maar die rol speelde hij toch wel heel erg makkelijk. <laughs> uh, hij was ook een beetje zo. Ja. Hij, hij hield van, uh, wat ik al zei, tegen de raadse mening. Dat was zijn... Uh, maar het kwam soms ook wel voort uit, uit die uh, zucht naar originaliteit. D probeerde altijd met, en dat zijn ook mensen die houden van woordgrapjes. Zo, die proberen altijd weer iets, iets, uh, ja, iets, een nieuwe invalshoek te vinden. Of iets, iets uh, wat nog niemand bedacht heeft. Maar ja, dat is ook typisch reclameman. Dus hij zat wat dat betreft helemaal goed in zijn, ja, in zijn, in zijn vel en in zijn werk. En, en wat ideeën. En dat, dat was hij zowel professioneel, maar dat was hij ook privé. Dus uh, je kon ook enorm met hem lachen om, uh, wel, om niks. Ja. Meneer Beum, Hans Beum, hartelijk dank dat u even stil wilde staan met ons... bij het overlijden bij Gregor, van ja. Gregor Frenkel-Frank. Hij is 82 jaar geworden. In de Verenigde Staten zijn vele Mauro's en er is geen ophef over. Wat is nou het verschil met Nederland? Straks een reportage uit Alabama. Is naar Dennis mooi. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, het begint toch wel behoorlijk druk te worden nu. Dus we hebben een aantal files met dubbele cijfers. Dit is even een korte update. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 19 kilometer. Oh yeah. Er staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. Bij Driebergen is de rechterreis zo dicht. En in Limburg is er een ongeluk gebeurd op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Spouwbeek en het knooppunt ten Essen staat daarom 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het zijn spannende dagen voor auteur Peter Buwalda. Hij staat op de shortlist van de ACO-literatuurprijs... die vanavond wordt uitgereikt. En gisteren viel hij al in de prijzen met zijn roman Bonita Avenue. Hij kreeg de Selectis Debuutprijs. Juryvoorzitter Hans Keller leest vooruit het juryrapport. Peter Buwalda, Bonita Avenue. overspel, porno, chantage, een overtuigend beschreven psychose. Knellende bloedbanden en zelfs moord... Buwalda heeft een enorme klont materiaal bewerkt tot een duizelingwekkend, maar een samenhangend geheel vol onverwachte wendingen, subplots en morele vraagstukken. En hij schrijft met flair, gebald en tegelijkertijd ontstaan. De winnaar van de selectie's debuutprijs 2011 is Peter Buwalda. Met... Ja, Na de Librisprijs, de gouden Strop en de NS-publieksprijs die die misliep... nu een jury die het wel begrepen heeft, Peter Bewalda. Nou, dat zijn jouw woorden, Jeroen Wielaar. Dat is mijn vraag. Ja. Um, nee, zo zie ik het niet. Ik, vind het, ik ben gewoon blij dat het in goede aarde valt. En dat heb je dus niet in de hand. Want een aantal keren valt het niet in goede aarde. En, en soms wel. En dat is alleen maar leuk. Staat inmiddels nummer 1... Het is gestaag gegroeid sinds het debuut toen je nog onbekend was. Maar het boek, jouw verhaal over het generatieconflict... tegen de achtergrond van de vuurwerkramp in Enschede heeft het gedaan. Daar lijkt het inmiddels een beetje op. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Het kan best zijn dat ik morgen wakker word en dat... Uh, dat nee, dat ik nu in mijn arm knijp. Niet hard in mijn arm knijpen. Dat is niet verstandig. Maar ik ben heel blij. En... Uh, ik, wat ik leuk vind is dat het boek zelf uh, aan het werken is voor mij. Want ik, hoef het even, ja, ik zit gewoon thuis te kijken wat er gebeurt en uh, het gaat de goede kant op. Echt leuk. Bij het debuut leek het er nog niet op? Nee, nee helemaal niet. Nee. Nee, maar ik, ik heb gemerkt hoe groot Nederland is. Als je helemaal niet bekend bent, dan is het zo'n, en dat geldt ook voor mijn collega's, uh, ondoenlijke uh, reisberg die je over moet voordat iemand weet dat je een boek geschreven hebt. Dat is wel zo, ja. Inmiddels staan hier in Rotterdam lezers op een rij voor een handtekening. Wat is over het algemeen uh, treffende reactie uit het lezerspubliek? Um, wil je het signeren? <laughs> dat vind ik wel een treffende reactie. Als je ergens je handtekening mag zetten, dat is goed nieuws. Ja. En dan nu nog de ACO-prijs? Nou, dat zal toch niet gebeuren. Ik, denk, ik hoop het wel natuurlijk, maar er zijn vijf anderen die dat ook hopen. Maar om deze jurybeoordeling schijnen ze niet heen te kunnen, denk ik. Hè? Ernst Hisbalin. Of ja, ze denken, van uh, die Peter Buwal is, uh, is versuikerd met al zijn prijsjes. Die hoeven niks meer te geven, dat kan ook. Peter Buwalda en Jeroen Wielaert, die sprak met hem. We gaan nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die is inmiddels in de omgeving van Venray een stukje gaan rijden. Op zoek naar het nou, ultieme Mauro-gevoel, Joris, binnen de CDA. Ja, bijvoorbeeld binnen het CDA of binnen het bedrijfsleven... Uh, hier bij de Business Vision Venray uh, terechtgekomen. Uh, ook bij het bedrijf uh, Inter... Een internationaal bedrijf in logistiek in Vrij. En Paul Hermse is daar de directeur verder verdieping gebracht. En daar zou hij zijn. Maar daar is hij even niet. Met hem zou ik gaan praten over hoe er hier in Venrij gedacht wordt over Mauro en of dat er banen aan hem kunnen worden aangeboden. De fractievoorzitter van het CDA zei dat een half uur geleden, in ieder geval, in de uitzending. Zijn. Uh, het bedrijf is een beetje te klein om hem een, een baan aan te bieden als, uh, als ICT'er. Maar andere bedrijven, uh, daar zou hij misschien best wel eens uh, uh, kunnen gaan werken. En uh, er komt iemand uh, de trap op gelopen. Die ga ik nu een hand geven. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou Mauro bij u kunnen werken? Ja, zeker. Die zou hier meteen aan de slag kunnen. Ja. En wat voor werk zou hij dan kunnen doen? Ik, ik ken verder zijn voorgeschiedenis niet. Dat uh, maakt ook niet uit. <laughs> nee, werk zat. Ja, maar goed. Ik bedoel, heeft hij iets op ICT-vlak. Is het een... Uh, een MBO3-ICT. Daar, daar gaat het nu om. Nou, goed. Meteen. Ja. Want daar is behoefte <coughs> aan. Ja. We zijn een groeiend bedrijf hier. In deze regio uh, kunnen we ja, goed, uh, goed geschoold personeel goed gebruiken. Zeker. Uh, omdat wij uh, op dit moment zien dat... Uh, het steeds moeilijker is om aan een goed personeel hier te kunnen komen. Ja. Drie trappen omhoog, dat is zwaar, hè? <laughs> Zeker zo vroeg op de ochtend. Ja. Ja, ja, ik had het al vijf minuten eerder gedaan. <laughs> dus ik had die <laughs> ademhaling al weer onder controle. Okay. Gaan we zo even hebben over dat, het, dat je iemand wel een baan aan kunt bieden... Ja. maar dat er dan nog heel veel ander gedoe met, met papieren... en uh, waar iemand vandaan komt en hoe makkelijk dat dan is... en hoe moeilijk dat dan is. Ja. Al die dingen gaan we zo nog even verder bespreken. Goed zo, oké, tot dan. In Amerikaanse staat Alabama kennen ze vele Mauro's. Het zijn er tientallen en ze verdwijnen in stilte. Deze vooral Mexicaanse kinderen. Ze worden niet uitgezet, maar meegenomen door hun ouders. Die zijn ooit illegaal de Verenigde Staten binnengekomen... en nu zijn ze bang te worden opgepakt en gedeporteerd. Dat risico lopen ze omdat Alabama begin deze maand... de strengste migrantenwet van de hele Verenigde Staten heeft ingevoerd. Correspondent Wessel de Jong was in de Amerikaanse staat. Bessemer, klein slaperig plaatsje in Alabama. Niet meer dan een paar kruisingen bij elkaar. Wat vindt u van die nieuwe migratiewet hier in Alabama? I like it. I think it's about time. Ik vind het een goede wet. Het werd is tijd. Waarom weer het tijd? Because they've gotten away with it for too long. They need to come here the right way, like everybody else. Ze zijn er veel te lang mee weggekomen en ze moeten binnenkomen zoals iedereen. Gewoon legaal. Het gaat zelfs om kinderen. Kinderen kunnen niet naar school meer kids sorry Wat hier gebeurt dat kan in geen enkel ander land. En het is per slot van rekening toch de ouders hun schuld. Sweet home I'm coming, you? Veel Latino's zijn hun sweet home Alabama voor goed kwijt. Ze wonen er vaak meer dan 10 jaar. De politie kan in deze staat iedereen die geen geldige papieren heeft... gewoon oppakken en uitzetten. De Greenwood Elementary School in Birmingham, Alabama. De Greenwood Lagere School. En ik loop hier met het schoolhoofd Kelly Dupré. Discomfort, een level van anxiety. Some, of course, immediately, immediately fled back. For others, they're trying to stick it out just a little longer to see. De sfeer was eigenlijk vreselijk op school. De angst was meteen enorm. Het was alles overheersend. En sommige ouders met hun kinderen zijn dan ook direct gevlucht in die tijd. Toen die wet was geïntroduceerd na 28 september. En anderen die proberen het uit te zingen, het hele verhaal. Dus, dus hoeveel kinderen zijn er vertrokken van uw school? We had um, approximately three families to leave. And we have... Drie families zijn meteen vertrokken. We have approximately ten families... In het process van trying to either acquire the appropriate paperwork or make arrangements to go back. En er zijn nu tien families die uh, die denken over teruggaan... zijn bezig met hun papieren te regelen, maar als dat niet lukt, dan uh, dan vertrekken ze. We gaan even een kind oppikken uit een klas om mee te praten. Um the rules are that trying to send all Mexican um, people there will stay from over there to all Mexico because. I think that's the um, het is het uh, besluit van de gouverneur dat iedereen die geen paspoort heeft zoals ik, dat hij eigenlijk terug moet naar Mexico. En wat vind jij daarvan? Dat is uh, geen goed idee van die gouverneur, want ik wil in Alabama blijven met al mijn leraren en al mijn vrienden. Jouw ouders op dit moment zijn die zijn die bang dat jullie Amerika moeten verlaten. voel me not good because we cannot go out so much or like stuff that we need. hebben. Uh, en my mom sometimes gets scared. We zijn nu heel veel thuis. Mijn moeder is uh, vaak bang, durft niet de deur uit te gaan om uh, om boodschappen te doen. Waarom durft ze het huis niet te verlaten? Cause she's afraid that the police is gonna stop her and ask her for stuff. It might take her. Ze is bang dat de politie haar zal aanhouden en dan haar papieren zal vragen. What does it say about Alabama? Wat vertelt dat over Alabama? It's extremely disheartening and it's extremely embarrassing. Ontluisterend, beschamend vind ik het. I um, I profess Christianity faith. And ik ben een uh, ik ben een christen. And for me the least of these. Je moet ze welkom heten en daarom heb ik zo'n moeite met deze wet. Heeft niks meer met christendom te maken. Wat ze hier allemaal zo pretenderen te zijn in Alabama? Correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong, is in Alabama. Morgen heeft hij een reportage over een boerin die al haar illegale plukkers zag weglopen.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 Premier Gillard schakelde de geschillencommissie in... en die besloot gisteren dat Qantas de vluchten moet hervatten... omdat de economische schade anders te groot wordt. Ook moet het loonconflict tussen de directie en het personeel... binnen drie weken zijn opgelost. Morgen hoopt Qantas weer volgens het normale schema te vliegen. Acteur en tekstschrijver Gregor Frenkel-Frank is overleden. Hij was onder meer bekend als panelid van het KRO-programma Ook Dat Nog. Hans Beum zat jarenlang samen met Frenkel-Frank Frank in dat panel. Hij was hard voor zichzelf. Hart is een oordeel voor anderen. Hij hield van een uh, tegendraadse mening. Hij was origineel, dat is het, het, het woord wat het, wat het meest bij me opkomt. Dus uh, je kon ook enorm met hem lachen om, uh, wel, om niks. Rego Frenkel-Frank is 82 jaar geworden. Olifant Radza staat weer in zijn stal in Dierenpark Emmen. Hij is op eigen kracht naar zijn verblijf gelopen olifant, een mannetje van 45, viel gistermiddag in de greppel die om het buitenverblijf ligt. En het duurde vele uren voordat het de verzorgers lukte om Ratsa weer in zijn stal te drijven, zegt het dierenpark. De verzorgers hebben hem uh, ja, met brood en met meloen de goede kant op laten lopen. En uh, hij koos ook af en toe wel om, om een andere kant op te lopen, want er staat ook allerlei lekkere begroeiing waar hij ja, ook van kan eten. Maar met heel veel geduld is het toch gelukt om hem uh, op stal te krijgen. Bij de val in de greppel liep de olifant schaafwonden op en brak hij een slachtand. Ratsa viel in de greppel na een opstootje tijdens een voederdemonstratie. Het was duidelijk dat daar tijdens die presentatie iets, uh, iets gebeurde. Er was een olifant die boos op een ander was en die gaf de andere olifant een duw. En die viel toen tegen Ratsa aan, dus uh, een soort domino-effect. Dierenpark Emmen werd na de val van de olifant ontruimd, want er was een kleine kans dat het dier uit de greppel zou klimmen en door het park zou gaan lopen. Dat is uiteindelijk dus niet gebeurd. Ruim 900 klanten van een slijterij in Egmond aan Zee zijn de dupe geworden van skimmers. Volgens RTV Noord-Holland is er mogelijk een miljoen euro buit gemaakt. De eigenaar van de slijterij denkt dat criminelen het pinapparaat in de winkel op een onbewaakt moment hebben vervangen. Volgens Equens is het zo dat de criminelen mijn pinkkastje hebben geruild tegen een gemanipuleerde. Dus alle gegevens die dus normaal alleen naar de bank gaan, zijn dus nu ook naar de criminelen gegaan. En deze man, die ook gedupeerd is, heeft geen vertrouwen meer in het hele pinsysteem. Ik ga alles cash doen. Ik doe alleen nog bij de bank en dan uh, ik ga alles cash doen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. In een groot deel van het land is het op dit moment bewolkt en in het noordwesten valt plaatselijk een beetje motregen. Alleen in het zuidoosten komen opklaringen voor en is het nu zo'n 7 graden. In de rest van het land is het een graad of 13. In de loop van de ochtend dan breiden de opklaringen zich vanuit het zuiden langzaam uit en breekt op veel plaatsen de zon door. In het noorden wordt het droog maar blijft het vanochtend nog bewolkt. Vanmiddag breekt uiteindelijk ook daar de zon door en zijn er overal in het land perioden met zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. De wind is zwak tot matig, komt eerst uit het zuiden, maar vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan begint de dag zonnig. Maar in de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Smiddags kan lokaal een beetje regen vallen en het wordt morgen zo'n 16 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan nu 45 files. En de meeste van die 45 files... staan natuurlijk op de wegen richting de grote steden in de Randstad. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat een lange file tussen Beek en Arnhem-Noord. 13 kilometer. Moet je vanuit Arnhem nog verder naar Utrecht... dan staat er nog 21 kilometer op je te wachten... tussen Veenendaal en Driebergen. Bij Driebergen is de rechterreis ook dicht door een kapotte vrachtwagen. A58 Breda-Eindhoven tussen knoppend De Baars en Moergestel... 4 kilometer door een ongeluk, de weg is hier weer vrij. Ook een ongeluk op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Spouwbeek en het knooppunt Den essen 5 kilometer. En er staat een kapotte vrachtwagen op de N36 in de richting van Almelo. Tussen Marienberg en Westerhaar staat het vast over 6 kilometer. De compleet nieuwe Ford Focus Iconetic Lease. De auto die zichzelf kan inparkeren.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het toezicht op pensioenfondsen moet worden aangescherpt. Minister Henk Kam van Sociale Zaken wil het beheer over de pensioenmiljarden... voor een deel door onafhankelijke deskundigen laten uitvoeren. Tot nu toe is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Het jan Dennerkamp volgt voor ons de discussie rond de pensioenen. Gert-Jan, ja, het, het, het bestuur van de pensioenfondsen... is daar dan op het ogenblik te weinig vertrouwen in? Ja, Het onderzoek is gebleken dat pensioenfondsbesturen niet altijd goed zicht hebben gehad op de risico's. Daardoor zijn vele miljarden verloren gegaan. En dat zou je dus voor een deel kunnen wijten aan ondeskundigheid. En daarnaast hadden ook gepensioneerden geen vertegenwoordiging in het bestuur. En de minister concludeert nu dat het eh, noodzakelijk is dat de deskundigheid van besturen vergroot wordt. Want het wordt allemaal een stuk ingewikkelder in die financiële sector. En daarnaast moeten mensen het vertrouwen kunnen houden in hun pensioen. En daarom dus nieuwe voorstellen eh, aan eh, zwaardere eisen, aan de deskundigheid van de bestuursleden. En zelfs moet het mogelijk worden om het bestuur volledig samen te stellen... uit externe deskundigen of bestuurders. En de sociale partners worden dan op een afstand geplaatst. Maar dat is nogal wat wat de minister dan zegt, minister Kamp van Sociale Zaken. Namelijk dat het niet in goede handen is bij de sociale partners. Want dat zegt hij in feite. Nou ja, dat geeft hij wel een beetje aan. Hij vindt in ieder geval dat de deskundigheid versterkt moet worden. Tegelijk zegt hij ook van ja... Kijk, de sociale partners hebben de afgelopen jaren dit systeem opgebouwd. Dat wordt alom gezien als het beste in de wereld. Dus waarom zou ik geen vertrouwen hebben in het feit dat de sociale partners dit kunnen doen? Aan de andere kant zegt hij, we moeten er wel zeker van zijn dat de deskundigheid versterkt wordt. En daarom heeft hij eigenlijk twee modellen voorgesteld. Dat is zoals het nu gaat, hè, waarbij het bestuur in handen is van sociale partners, werkgevers en werknemers. Dat moet versterkt worden, daar moeten ook gepensioneerden een zetel in kunnen krijgen... zodat ze hun belang kunnen verdedigen in dat bestuur... En dat bestuur moet worden ondersteund door misschien deskundigen... die in het bestuur plaatsnemen... of deskundigen die op een afstand staan en moeten adviseren over besluiten. En daarnaast, en dat is toch echt wel een doorbraak, zegt hij... moet het mogelijk worden om besturen volledig uit externe bestuurders te laten bestaan. En werkgevers en werknemers, die nemen dan een stap terug. Die gaan in een soort van raad van toezicht kijken of die deskundigen het goed doen. En dat zou betekenen zeg maar, dat het dagelijks bestuur niet langer in handen is... van werkgevers en werknemers zoals het al die jaren in Nederland is geweest. Hmm, -Jan, het woord deskundigheid valt nu wel erg vaak. Is dit een brevet van onvermogen voor, voor de huidige bestuurders? Nou, de minister die waakte wel voor om dat zo uh, aan te geven. Ja. Uh, hij gaf vanochtend een interview in het Financiële Dagblad... en hij, hij benadrukt dat het systeem waar 800 miljard in zit... Uh, door de werkgevers en de werknemers is opgebouwd. Aan de andere kant heb je ook gezien in de afgelopen periode... dat de fondsen geraakt zijn door de crisis... en een van de alarmerende conclusies van de Nederlandse bank was... dat de fondsbesturen niet altijd op de hoogte waren... van de risico's die ze liepen met bepaalde beleggingsproducten. Nou, en die uh, kritiek, zeg maar... die wordt eigenlijk aangepakt met deze nieuwe regels. Hm. Pensioenfondsen al gereageerd? Nou, nog niet echt, maar in het verleden hebben ze natuurlijk wel gezegd van ja, deskundigheid, aan welke deskundigheid denkt de minister dan? Is dat de deskundigheid van banken en verzekeraars, zoals die is gebleken de afgelopen jaren? En daar hebben ze natuurlijk ook wel een punt, want dat waren dan zogenaamde deskundigen en externe deskundigen die eh, de banken en de verzekeraars leiden en dat heeft toch tot aanzienlijke bijdrages van de belastingbetaler geleid. Bij de fondsen is dat op dit moment niet het geval. Aan de andere kant erkennen ze ook wel dat versterking noodzakelijk is... en zie je ook al dat sommige fondsen deskundigheid inhuren, dat sommige bestuurders niet langer uh, uit de hoek... van de werkgevers en werknemers komen, maar van een hele andere hoek. En uh, ja, benadrukt uh, uh, de minister eigenlijk een richting... die door de fondsen al een beetje was ingezet. Economie-redacteur Gert-Jan Dennekamp. En wij gaan natuurlijk op zoek naar reacties, bijvoorbeeld van de Pensioenfederatie. Hopelijk hoort u die na negen uur. Dan de zeven miljardste wereldburger. Die wordt vandaag geboren, als het goed is, volgens een schatting van de VN. Waarschijnlijk ergens in India. Die laatste miljard is er in een recordtempo van twaalf jaar tijd bijgekomen. En al die mensen gaan steeds dichter op elkaar wonen. In de stad het liefst. Correspondent Lucas Waagmeester woont in een van die dichtbevolkte steden. Dichtbevolkte steden ter wereld moet ik zeggen: Mumbai. Hij zocht er tevergeefs naar een rustig plekje. Waar het verkeer voorbij rijdt, staat ook een man ze te verkopen. De auto's rijden zo wat over je tenen. Dat is hier een man met een slijptol. Oh, hier ligt iemand te slapen. We willen lekker tukkie doen. Elke vierkante meter in die stad wordt wel twintig keer gebruikt. Ik ben even naar het strand gegaan. Meestal de plek waar je een beetje tot rust kan komen in zo'n stad. Dit strand ligt midden in Mumbai en zinloos. Ik zie meer mensen dan zand tot diep in het water staan. De mensen met opgerolde broekspijpen. Zelfs op het stadstrand vraag je, je af waar moeten we die zeven miljardste wereldburger laten? Ja, we can bear because there is a lot of place over here. There is a lot of places over here. In a medium amount we can bear a people. We are used to now. I mean, I'm born in this way. Right from the childhood I'm born up here. Ja, inwoners van Mumbai zien zelf eigenlijk het probleem niet. Tuurlijk kan er nog wel iemand bij. Dit meisje zegt zelfs dat ze niet zonder die drukte zou kunnen. Ze zou het raar en ongemakkelijk vinden. You know, it's, it's normal for me. If I go to a village, it will be like strange for me because I don't know people to talk around, no vehicles around, no noise pollution. Yeah, it's now it's our life and I will love the way. Deze meneer die koopt eventjes een lekkere maiskolf op het strand, meneer. Uh, wat doet u eigenlijk om uh, een beetje tot rust te komen? Er zijn recreation activities that we are into. You know, we do yoga, we go out to locations where you don't find much people. You know. Een beetje yoga, af en toe de stad uit, maar het verstikt u dus wel. Het wordt u af en toe echt te veel. Seeing so many people around, it yes, as you rightly said, it is choking at times. <laughs> Nou, dan maar even naar de tempel. Als je ergens rust verwacht in zo'n stad, dan is het daar wel. Maar ook hier een lange, dikke rij met mensen waar je doorheen moet worstelen. Voordat je eventjes snel je gebedje kan opzeggen. En dan moet je weer vlug doorlopen. Ik ben even naar buiten gelopen en vraag aan een van de monniken van de tempel. Hoe de mensen die hier komen omgaan met die hysterische mensenmassa. Altijd in de stad, zelfs in de tempel. Hoe gaan ze daarmee om? People struggle very very hard in this city of Mumbai in India. In all levels just struggle. Leave early in the morning, go to work four hours by train. Het leven in Mumbai is zwaar. Lange dagen, iedere dag uren in de treinen om op je werk te komen. De drukte leidt tot frictie tussen mensen en stress. De spanning in de mensen neemt toe. In fact the anxiety, the stress and distress has increasing a lot and lot, more and more. Maar dat moet toch effect hebben op zo'n stad. Ik wil echt weten hoe dat werkt. Wat doet het met de mensen hier? Mensen gaan hun bewustzijn uitschakelen. Het maakt op een gegeven moment niet meer uit. Ze kruipen over elkaar heen, als ze maar in leven kunnen blijven. don't care. takes them to get their money, to get living, they will do that. Als dat zo is. Staat die 7 miljardse wereldburger dan nog wel een goed leven te wachten in India? Maar ja, stel die vraag aan een monnik en je kunt natuurlijk wel verwachten welk antwoord je krijgt. She can be very prosperous and have a good life if her parents uh, will guide her to become a God conscious child. That's the only way can can bring, bring her prosperous, genuine, eternal, spiritual happiness and satisfaction of the soul. Nog een aardige uh, applicatie staat trouwens op de site van de BBC. Uh, in het dossier The World at 7 Billion. Uh, daar kunt u uitrekenen uh, de hoeveelste wereldburger u was of bent. Op de site dus van de BBC in Beatrix is op Bonaire aangekomen en daar werd niet alleen maar gejuicht toen ze voet op het eiland zetten. Straks een reportage. Eerste verkeersinformatie met een paar hardnekkige lange files, Dennis, mooi bij de ANWB. Dat klopt helemaal, Marcel. En de hardnekkigste is nog wel de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen, 21 kilometer door een kapotte Zo. vrachtwagen. De rechterreisdok is bij Driebergen nog steeds dicht. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Tussen Geleen en Knoop en Essen staat 7 kilometer nog daardoor. En op de N36 in de richting van Almelo staat ook een kapotte vrachtwagen. Daarom loopt het vast tussen Marienberg en Westerhaar over 6 kilometer. Dennis, sowieso uh, erg druk. Is dat echt het einde van de vakantie? Want er is niet echt slecht weer of regen of storm. Nee, nee. Dit is, uh, als we het hebben over het totaal aantal kilometers, een dikke 200... zitten we wat dat betreft aardig op schema. En dit is, ja, je merkt echt dat iedereen nu weer aan het werk is. Dennis, mooi bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer eens eventjes naar Joris van de Kerkhof. Die is in Venrij uh, een beetje op zoek naar het CDA-gevoel, het Mauro-gevoel. En dat gecombineerd zou, zou Mauro een toekomst kunnen, kunnen hebben, bijvoorbeeld in Venrij. Wat, is, wat heb je daarover gevonden tot nu toe, Joris? Nou ja, als het aan de mensen hier ligt, uh, wel. De, de voetbalclub uh, heeft al uh, dagen, weken aangegeven... dat zijn toekomst uh, hier ligt. Uh, de fractievoorzitter van het CDA, een groot CDA... hier uh, nog tien van de 27 zetels in de gemeenteraad... twee wethouders van de vier... geeft aan dat wat hem betreft zijn toekomst ook wel hier ligt. Uh, Paul Hermsen, voorzitter van Business Vision Van Rijden, de, de, de, um, de club van, van ondernemers uh, hier, geeft dat eigenlijk ook wel aan... Hè? zonder enig probleem. Hij kan hier gewoon blijven, werk zat. Het is werk voldoende hier in, in deze regio. Uh, het, het probleem is vaak uh, probeer de goede, goede mensen te vinden. En uh, dat is... Uh, Enigszins heel lastig om, om goede mensen te kunnen vinden, want uh, mensen die gaan studeren, en die, uh, die trekken hier weg en die komen niet meer terug. En dat is vaak uh, een probleem om uh, ja, op uh, voldoende uh, mbo, hbo plus niveau uh, mensen hier aan t, uh, uh, ja, te vinden. Ja, dat geldt voor het hele bedrijfsleven. Ook speciaal voor het bedrijf waar u dan de baas van bent, Inter. Ja. Uh, gaat over logistiek, maar logistiek niet op wielen. Hè. U gaat over, uh, over, over, over internet, over, uh, uh, ja, dat doet u over, over de hele wereld. Uh, die logistieke dingen die met internet te maken hebben, automatisering. Ik was net het woord aan het zoeken, maar ja. dat zat blijkbaar niet automatisch in mijn hoofd. Het woord automatisering. Uh, dan hebt u mensen op mbo, hbo op ieder niveau nodig. Kijk, Inter is een, een ICT-bedrijf uh, actief in de automatisering van, uh, van warehouses en grote distributiecentra. En daar hebben we als een softwarebedrijf uh, juist wat meer uh, HBO plus uh, mensen voor nodig dan de, bijvoorbeeld een productiebedrijf. Uh, het aanbod van, van mensen die, die zich bekwamen in die richting, is relatief klein in deze regio. Dus we kunnen eigenlijk alle handen die, die zich in die richting willen gaan ontwikkelen, kunnen we heel goed gebruiken. maar dus ook, want als het om Mauro gaat, gaat het om over, over op dit moment, om mbo-niveau. Dat zou ook kunnen. Uh, ja, uh, mbo-niveau, uh, maar wel uh, richting ICT. Uh, ja, dat is in dit geval het geval. Ja, en wat, wat zie je dan vaak? Uh, uh, die, uh, die moeten toch ergens beginnen... en die willen uh, na verloop van tijd toch die doorgroei, uh, die stap uh, gaan maken. Maar ja, uh, niet uit de regio hier, niet uit Europa. Uh, als u mensen van buiten Nederland wil aannemen... u hebt ook een bedrijf in Moldavië, uh, gaat dat makkelijk... Uh, dat is geen, uh, geen één-tweetje, zeg maar. Dat, uh, dat is inderdaad een, een vrij lastige route. Uh, maar er zijn zeker, als je eenmaal de, de route ontdekt hebt... Uh, die gevonden hebt, uh, zijn er wegen om dat uh, vorm te geven. Ja, uh, met Moldavië ging het dat de jongen hier werkte... is uiteindelijk terug naar huis gegaan. Heeft daar uh, uh, een vestiging van, van uw bedrijf opgericht? Angola, <laughs> veel te winnen. Ja. Ik eh, ken de situatie in Angola eigenlijk heel, eh, helemaal niet. Eh, ik, ik heb er geen idee van of dat eh, zou kunnen. Maar eh, goed, in de ICT-wereld eh, maakt het in principe niet uit waar je zit. Eh, we hebben geen fysieke producten die eh, van A naar B geloodst moeten worden. Eh, het gaat allemaal via het, het World Wide Web. Eh, kunnen wij eh, heel goed samenwerken met mensen waar ze ook ter wereld zitten... Bijvoorbeeld ook met, met CDA'ers. Hoe oud bent u? Ik ben 43 jaar. Raymond Knops is ongeveer van uw eigen leeftijd? Ja, klopt. Hier uit de regio, woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Laatst nog gesproken. En wat zei u toen tegen hem? jongen? <laughs> Ik zei, Raymond, probeer toch te zorgen dat het CDA, dat, het, dat is een partij die bekend staat als representant voor de hoeksteen van de samenleving. Een partij die barmhartigheid en menselijkheid hoog in de vaandel heeft staan, in mijn optiek. Uh, zijn er altijd wegen, wil je daar uiteindelijk uh, een, een, uh, een, een uitzondering gaan, uh, gaan vinden... dan is er altijd een weg om zo'n jongen als een Mauro uh, bijvoorbeeld hier te houden. Ja, en dan, uh, wat zijn antwoord is, nou, dat, uh, dat hebben we de afgelopen dagen uh, gehoord in ieder geval. En zijn stemgedrag morgen uh, uh, geeft ook dat antwoord aan. Of u ook nog lid bent van die partij? Nou, gaan we het over twintig minuten verder over hebben. Tien voor negen geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Bonaire is het tweede eiland van de Antillen dat koningin Beatrix bezoekt. Sinds oktober heeft het eiland een bijzondere status. Het is nu een zogeheten openbaar lichaam geworden. En dat zorgt voor problemen. En de koningin, zo hopen ze op Bonaire, gaat die problemen oplossen. Maar voorlopig werd Beatrix bij aankomst niet alleen opgewacht door fans... maar ook door demonstranten. Het zijn niet de gebruikelijke vlaggetjes, ballonnetjes... Hoedjes en toetetjes waarmee koningin Beatrix ontvangen wordt op Bonaire bij het vliegveld. Waar het eh, toestel van haar is geland, staan mensen langs de weg met borden. En daar lees je: voei Nederland, recolonisatie. Want er is onvrede op de drie eilanden die een soort van gemeente zijn geworden, een openbaar lichaam. Ja, het gaat niet goed hier. Helemaal achteruit sinds 10-10. Helemaal achteruit. En het wordt erger met de dag. Dus we zien geen oplossing dus. Ja, we moeten wat de staatshoofd laten weten. Het um, is duurder geworden. Ze hebben een belofte gedaan en niet nagekomen. Slechter, slechter, slechter. Dat is alles wat ik wil zeggen. Het leven is sinds vorig jaar veel duurder geworden. Dat merken ze hier iedere dag. In de winkel, maar zeker ook bij de voedselbank. In een sporthal, sporthal Adventista, in een buitenwijk van Kranendijk. Daar worden voedselpakketten ingepakt. Ginzo is een uh, pakket aan het samenstellen in de koelcel. Wat gaat erin? Twee pakken van melk en dan twee pakken van half Een Thee, spaghetti, we hebben mashed potatoes. Hoeveel pakketten per maand gaan er nou uit? Ja, ongeveer per maand gaan er uh, um, 250 pakketten. 250 pakketten? 250 pakketten, ja. ja. Elke man. Surendi Selassa is directeur van ADRA eh, Bonaire, de, de hulporganisatie die de Voedselbank heeft opgezet. Correct. Is het meer geworden? Ja, tuurlijk. Vanaf tien, tien, um, hebben we een grotere um, doelgroep om te helpen. Dat komt om die, die armoede. No? Het leven is duur geworden. Die leven is duur geworden. Dat, dat klopt, precies. Okay, we nu Eigenlijk hebben we, hebben we tot nu 35 tot 36 producten... die we in een, in een bakje ja. zetten voor de personen. Maar vanaf deze maand zullen we ongeveer 60 producten erin zetten. Omdat die familie heeft het echt nodig heeft. Want wie krijgt dit? Okay, Wat voor mensen? Wat voor mensen? Uh, we werken met, met een doelgroep van... Oudere mensen, de plusters um, alleenstaande moeders. Um, gehandicapten begreep ik. Gehandicapten, mensen met chronische ziektes. Um, zwakker in de samenleving, zoals we dat in Nederland dan zeggen. Ja, correct. Klopt. Klap. En als het pakket is ingepakt, gaat het op het karretje de auto in... en wordt het uh, gebracht naar de mensen die het nodig hebben. Ja, er nou. Ja, stel dat komt daar. Los de Los de bom. Los de Het pakket wordt afgeleverd ja. bij twee oudere mensen. Ja. En u kunt het goed gebruiken? Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Is leven zwaar? Ja. ja. Duur? Uh -huh. Ja? Ik pak boema ja. en haaik op mijn Wat zegt u? Nee, ik, ik verstaal mijn moeder ja. wat ik wat, wat zei u? Dat. Uh, dat die pak op het juiste moment is gekomen... en dat het leven is duur is. Ja? Ja, hoe, hoe is. Waarom is het duur geworden? Met de, dollar. Ja. Met de dollar. Alles wat gulden was, is er nu in de, in de dollar. Ja, de dollar. Ja. Ja. Veel te, veel te, veel ja, te duur. 500 euro ja. dollar dat ze krijgen, dat is niks nee. voor, die, voor die mensen. De problemen, ja. de problemen op de eilanden zijn groot, ook hier op Bonaire. Verwacht u nog iets van de koningin en de minister die nu op bezoek zijn? Ja, voor de ouderen, kinderen... Ja, de salaris. Als het zo hoog is in de winkel, bij de supermarkt en zo... ...moeten we ook die salaris naar boven gaan of iets, uh, iets, ja, iets mm -hmm. doen. Ja. Zo kunnen we niet doorgaan. Mm -hmm. Helemaal niet. Ja. Mm -hmm. <laughs> Koningin koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima worden straks over een paar uur officieel op het eiland ontvangen. Door de gezaghebber en het eilandbestuur. En verwacht wordt dat er dan ook opnieuw gedemonstreerd zal worden. Hoor de reportage van Menno Rema, ja. Heeft u het al meegekregen? De olifant is weer uit de greppel Ratsa. Daar gaan we het zo nog maar even over hebben met uh, Wiebren Landman van het Noorderdierenpark in Emmes. Vragen of uh, Ratsa alweer bij de kudde is? Hoort u zo dadelijk en ook nog andere dingen hoor. Dat wel. Gerpe vragen. Waarom bent u hier gestapt? Waarom bent u hier mee bezig? Nou, ik ben verliefd geworden op het onderwerp. Dicht bij mensen. Ik had geen haast en ik hoefde nergens heen. Een stemming die grensde aan geluk. Het ochtendhumeur. Ik denk dat de tijd niet ver meer is dat we voor water naar een buurtpomp moeten. Het moet niet gekker worden, mafkees. Nieuws met een knipoog. Mensen praten steeds meer over elkaar in plaats van met elkaar. Goedemorgen Nederland, zometeen vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws...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 Voor winterbanden. Kijk op de bandenwisselweken.nl en maak een afspraak met uw Vaco-bandenspecialist. Koop nu al je Sint-cadeaus bij Weekend.nl. speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst Weekam.nl. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco-bandenspecialist. Koop nu thuis je Sint cadeaus met korting tot wel 30%. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.